10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op veel plaatsen in Nederland is vanavond rond 9 uur een lichte aardschok gevoeld. De beving had een kracht van 4,6 op de schaal van Richter, meldt het EMSC, het Europees Seismologisch Centrum in Frankrijk. Het epicentrum lag volgens dit instituut bij Boksmeer, op de grens van Brabant en Limburg. Er is nog niets bekend over eventuele schademeldingen. De beving is in een groot deel van het land gevoeld, tot in onder meer Zwolle en Leiden. De zwaarste beving die Nederland ooit trof was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade in Nederland bedroeg omgerekend 77 miljoen euro. Burgemeester Wolfsen mag van de Utrechtse gemeenteraad blijven. Hij lag onder vuur door de affaire rond een weggepest homostel uit de wijk Leidse Rijn. Hij zou te weinig voor hen hebben gedaan en vandaag werd bekend dat verslagen van besprekingen met politie en justitie zijn vernietigd. Dat dat niet mogen gebeuren, zei Wolfsen voorafgaand aan het raadsdebat over de kwestie. Coalitiepartijen GroenLinks en D66, die samen met Wolfsens eigen partij de PvdA het college vormen, dienden een motie in waarin ze maatregelen vragen om herhaling te voorkomen. Dat betekende dat ze een motie van wantrouwen niet zouden steunen en daarmee was de angel uit het debat. Op een Cubaanse website zijn foto's verschenen... van de voormalige leider Fidel Castro. Die foto's zouden zijn gemaakt tijdens een recent interview... met een tv-zender uit Venezuela. De 85-jarige Fidel Castro verscheen in april voor het laatst in het openbaar. Hij maakte toen een broze indruk. De afgelopen maanden waren er geruchten dat hij ernstig ziek was of stervende. Op de foto's op de website Cuba Debate zit Castro ontspannen in een leunstoel. Het interview was volgens de website in Havana... Maar het is nog niet uitgezonden. Het is onduidelijk wanneer dat gebeurt. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 14 graden. Morgen is het bewolkt met hier en daar een spat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Zaterdag meer zon en op veel plaatsen zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Aan de B verkeersinformatie De A7 Groningen richting Duitse grens... is dicht tussen Noordbroek en Scheemda. Dat komt er een ongeluk.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 Mijn opa had prostaatkanker. Uw gift heeft hem weer morgen gegeven. Onderzoek werkt. Sta op tegen kanker en geef voor nieuw onderzoek tijdens de collecte van KWF-kankerbestrijding in de eerste week van september. Iedereen verdient een morgen. KWF-kankerbestrijding. Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Royal Gala Handappels, tas anderhalve kilo, één plus één gratis. Plus geeft meer, Frans weekend. En het weekend begint bij al op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op appels. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Jack van Gelder. Bijzonder avond. op de baan van de Hilversumse is de Dutch Open Golf begonnen. Het gesprek van de dag was niet Rory McIlroy, niet Martin Keimer, Ka maar de regen. Ik heb in de playslounge uh, wat gegeten en uh, wat gezeten en ja, daar zit iedereen eigenlijk te wachten. Dus uh, ja, je kan ook niet gaan trainen, want het, uh, het regent en alles is zeiknap, dus dat had ook geen zin. Dus het was gewoon wachten tot de regen weg was en uh, ja, dan kon je weer wat gaan doen. Ook in New York werd de sport geteisterd door de regen. De afgelopen dagen kon er niet getennist worden vanwege de nattigheid. Maar vandaag is er weer gespeeld. Straks hoort u van Marcella Mesker hoe het gaat op Flushing Meadows. En Timo de Bakker kent een hele zwakke periode. Hij is uit de top 200 van 's werelds beste tennissers gevallen. Hij is nu weer aangewezen op het spelen van de zogenaamde Challengers. Bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn. Maar ook daar, u raadt het al, regen. Dus het is zuur en veel wachten. En ja, verder kunnen we niets veel doen. In Enschede was het droog genoeg om Leroy Ver te presenteren. Hij wandelde met trainer Co-Adriaanse over het veld van de golfsvesten. Nou Leroy, uh, je ziet, uh, dit is het prachtige aardige van uh, FC Twente. Oh, eh, rood. Elke club waar rood in tenue zit, dat zijn winnaars. En in Nieuw-Zeeland begint vannacht de WK Rugby. Van verslaggever Robert Portier horen we of het land op zijn kop staat. <middels> Marcelo Mesker, goedenavond. Flushing Meadows, uh, ja, dat zegt het eigenlijk al, hè? Mag, mag, mag de regen een beetje weg, jongens? Ik ga bijna mijn broek doen nu. Uh, Marcella, uh, hoe was het met de tennis daar? Nou, in ieder geval werd er getennist... na twee dagen van uh, hele vervelende weersomstandigheden. En uh, gisteren maar drie games uh, spel. Uh, 26 graden droog, zelfs een zonnetje. Dus uh, er kon gestart worden. En uh, flink ook. En wat belangrijk was dat de vier, uh, uh, vierde rondes uh, bij de mannen... dat uh, die gespeeld konden worden. En uh, dus heeft uh, Rafael Nadal zijn partij afgemaakt... tegen de Luxemburger Gilles Muller. Stond een breek achter, moest beginnen, maar uh, speelde heel zakelijk tennis. 7-6, 6-1 en 6-2. Dus is hij door naar de kwartfinale. En daarin zal hij dan Andy Roddick ontmoeten Mooi affiche. Roddick speelt een goede partij. Misschien wel de beste partij van het jaar voor hem. Want hij heeft een uitermate slecht seizoen. En want hij won van de top-10-speler David Ferrer in 4 sets. Die partij had nog wel een staartje, want ze stond oorspronkelijk op het Louis Armstrong-stadion. Maar ze werden verplaatst naar baan 13. Een achteraf baantje Moet je je voorstellen. Andy Roddick, oud-kampioen van de US open, Amerikaan. Maar ja, daar zat een scheurtje in de baan. Ja, hoe krijgen ze het voor elkaar daar in New York? Eerste regen, nu een scheurtje, daar komt water omhoog. En dus moesten Roddick en Ferrer verplaatst worden naar baan 13. Goed voor Roddick liep het goed af. Ook voor Andy Murray, hij haalde de kwartfinale ten koste van die jonge Amerikaan Donald Young. En die lange Amerikaan John Isner, die versloeg in een zware vierzetter de Fransman Gilles Simon, dus die kwartfinales die zijn nu bekend. Is er nog een dreiging uh, dat het maandag uh, spelen wordt? Of heeft men het nu al ingelopen? Nou, ingelopen. Het is allemaal heel krap. Er moet werkelijk geen buitje meer vallen. Het is zo, uh, Nadal heeft vandaag gespeeld. Uh, morgen speelt hij dan die kwartfinale. Zaterdag de halve finale, als hij wint. En dan zondag de finale. Dus de spelers uit de onderste helft... dus Nadal, Roddick, Murray en Isner... Uh, die zijn, staan er heel slecht voor. Want die moeten nu vier partijen in vier dagen spelen. Vier best of vijf. En uh, Djokovic, uh, Tsonga... Sarovic en Federer, die hoeven maar drie partijen in vier dagen. Dus die hebben het wat gemakkelijker. Dus er kan geen regenbuitje meer vallen, want anders wordt het echt maandag. Nou, wat heeft de plaatselijke helga van Leur gezegd? Dat is de voorspelling? Uh, beter dan de afgelopen dagen. Uh, veel uh, droog weer, maar ook kansen op een onweersbui. Dankjewel, Marcella. Dus ze zeggen elkaar vanavond allemaal... have a nice day. Have a nice day van de Stereophonics. De ronde van Spanje is bijna afgelopen. Het klassement is zo goed als gemaakt. In de 18e etappe moesten er nog wel wat bergjes bedwongen worden. U hoort Gio Lippens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 Joaquin, uh, Joaquin Rodriguez heeft morgen de groene trui dus weer om zijn schouders. Juan José Cobo blijft aan de leiding in het algemeen klassement... gevolgd door Froome en Wiggins. En Mollema staat nog steeds op een keurige vierde plek. Van het, uh, het wielrennen naar de atletiek. Want amper een week na de wereldkampioenschappen atletiek... zijn z'n werelds beste atleten alweer bezig met hun volgende toernooi. In Zurich is het eerste deel van de finale van de Diamond League gehouden. Leon Haan hier in de studio. Goedenavond. De 100 meter bij de mannen was het hoogtepunt. Was Bolter. Nee, die was er niet. Die uh, doet volgende week mee bij de allerlaatste wedstrijd. Dus het tweede deel van die finale van de Diamond League. Dat is in Brussel. Ja, het is eigenlijk onduidelijk waarom hij niet uh, vanavond startte in Surië. Ik denk dat het te maken heeft met commerciële belangen. Dat hij toch niet de strijd aan wilde gaan met Blake, de wereldkampioen. En met uh, landgenoot Esseva Paul, die weer terug was. Dus we moeten wachten voor wat betreft Bolt tot volgende week. En dan is er speciaal een 100 meter voor hem ingelast bij de Van Damme Memorial in Brussel. Die 100 meter vandaag in Zurich was toch wel heel bijzonder. Want Blake, de wereldkampioen won overtuigend. De eerste paar meters lag hij achter bij van Paul. Die terugkwam van een blessure. Paul heeft dit jaar de snelste tijd genoteerd met 9,78. Maar moest dus verstek laten gaan bij het WK in Degu. Maar die kreeg op die laatste meters kreeg echt klop. En Blake, die denderde eroverheen. Die liep 9,82. Een fantastische tijd. Een nieuw persoonlijk record En Paul, 9,95. Dat is toch een flink verschil. Op de derde plaats Walter Dix 10,04. Ja, het was een mooie race, die 100 meter. Wat is nou eigenlijk jouw lievelingsnummer? Nou ja, ik heb zelf de 800 meter gedaan. Dus kijk, 800 meter blijft voor mij altijd speciaal. Maar ik vind de 100 meter de laatste jaren natuurlijk heel bijzonder... omdat daarop iets gebeurt. Uh, ja, god, maar aan de andere kant... in een, in een, een race waar meer, uh, uh, die wat langer duurt... Uh, vind ik toch dat er meer kan gebeuren. Dat er ook meer emotie in zit. Dat er meer verrassingselementen in zitten. En daarom vind ik vaak middenafstand de mooiste racers. Dan de 110 meter hoorden. Het was ook nog een verhaal. Je zei het al, Daegu, daar werd de Cubaan Robles gedisqualificeerd. Dan die vanavond? Gefans? Ja, min of meer wel. Of gewoon, ja, even teruggaan naar Daegu. Uh, Robles uh, kwam daar als eerste over de finishlijn. Um, ging niet direct al met de handen in, in de lucht, want hij had in de gaten dat er iets niet helemaal klopte. Ja, hij raakte. Op de laatste twee hoorden raakte hij de Chinese Xiang Liu aan... en werd daarvoor uiteindelijk gedisqualificeerd... omdat hij de Chinees gehinderd zou hebben. Als gevolg daarvan werd de Amerikaan uh, Jason Richardson... die werd uitgeroepen tot wereldkampioen. Xiang Liu kreeg dan de tweede plaats toegewezen... en dus Robles was gedisqualificeerd. Nou, vanavond kwam Robles weer terug in het stadion in Zurich, maar de Chinees was er niet. Dus echt sprake van revanche was er niet. Uh, Jason Richardson, de wereldkampioen, was er wel bij... en die had duidelijk het nakijken. Robles won in 1301, zijn beste seizoentijd... En Richardson liep 13-10, ook een goede tijd tweede. Maar Robles was de duidelijke winnaar. Een soort Robles oblige. Ja. ja. Dat zou jij moeten weten, Guy. Um, dan heel even over de Nederlanders. Uh, deden de Nederlanders mee? Ja, uh, bij discuswerpen Erik Adé. Die werd uiteindelijk uh, zevende, 62 meter 86. Nou, de winst ging daar naar de Duitse Robert Harting. Met uh, 67 meter 2, die is eigenlijk uh, niet te kloppen. Die is al meer dan een jaar uh, gewoon al, absoluut de beste bij het discuswerpen. En uh, ja. ja, daar zat geen verrassing in. Heet je nou Guy Léon of Léon Guy? Nee, Guy Léon. Merci.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 If I win I'll be king Heerlijk nummer van Danny Vera. Tomorrow will be mine. En ook een mooie tijd. Zo, een oude singletijd: 2 minuten en 50 seconden. We gaan weer even terug naar Marcella Mesker. Marcella, we hebben het net gehad over de heren. Komen we straks nog even op terug. Maar eerst even, hoe is het met de dames? Nou, de eerste halve finalisten zijn bekend. Uh, beetje verrassend toch wel dat de Australische Sam Stoser... de rust in Zwonareva versloeg. Zwonareva vorig jaar nog finaliste, toevalers van Kim Kleisters. Stoser toch iets lager geclasseerd, uh, 9, Zwonareva 2. Maar Stozer won dat eenvoudig in twee sets, 6-3-6-3. Maar hij heeft al vaker van Zwonareva gewonnen, 7-2 in onderlinge ontmoetingen. Dus kennelijk uh, past dat spelletje van die rust in die Australische uitstekend. En uh, heeft ze daar geen uh, problemen mee? Mee. Dus Stoser die boekte een uh, eerste halve finale plaats. Uh, in de bovenste helft was dat Serena Williams. Nou, Dat was natuurlijk minder verrassend. Zij versloeg in twee sets de jonge Pavlushenkova. Dus Williams bovenin in de halve finale. Die wacht nu op uh, de winnares uit de partij Wozniacki of Petkovic. Nou, dat lijkt uh, de nummer één van de wereld Wozniacki te gaan worden. 6-1-2-1 staat de Deense daarvoor. En uh, Stoser, ja, die wacht op uh, de andere kwartfinale. Dat is die tussen een uh, Duitse Kerber en tussen de Italiaanse Panetta. Twee uh, verrassende kwartfinalisten. De stozer die, uh, ziet er dus heel goed uit om een mogelijke plaats uh, te gaan halen. Hoe zit het met het kreungehalte? Nou ja, Sharapova is eruit. Hè? En uh, Azarenka ook. Dus dat zijn de uh, grootste kreuners. Serena Williams kan er ook wel wat van bij tijd en wijlen. Maar de andere dames, zoals Wozniacki en Stozer en uh, ja, die andere Duits... die, die houden het uh, redelijk in bedwang, hoor. Goed. Dus uh, ik kan het geluid aanhouden als ik kijk naar die, uh, naar die partijen. Uh, dan zet ik het geluid knalhard vannacht. Ongeveer hoe laat? Tjonga tegen Feder. Ja, dat is toch wel de match of the day. Want uh, dat is de avondwedstrijd in New York. Die begint daar uh, lokale tijd 7 uur, 1 uur onze tijd. Ja, daar wordt natuurlijk naar uitgekeken. Het is uh, kwartfinale. Uh, en Tsonga is een angstkekener voor Roger Federer. Heeft hij die, die dan wel? Ja, vroeger was dat Rafael Nadal natuurlijk. Uh, vandaag de dag is dat uh, Tsonga. Want uh, uh, kwartfinale Wimbledon won Tsonga in vijf sets van Federer... De Zwitser stond toen twee sets tegen nul voor. Maar een paar weken terug in Montreal bij de Masterseries. Weer een hele lange en spannende wedstrijd. En weer won de Fransman Tsonga in drie sets. Het was dan ook een best of three, Dus dat kan wel eens een heel zwaar duel worden. Het kan wel weer eens, uh, tot het uh, gaatje gaan, vijf sets. Maar ja, of uh, Federer het zich opnieuw uit handen uh, laat pakken door Tsonga... dat weet ik niet. Maar het wordt in ieder geval wel een hele mooie wedstrijd. Je zei van het begin, bij het begin van het toernooi, Serena Williams... Dat is de gedoodverderde kandidaten om uh, de US Open bij de vrouwen te winnen. Wie tip jij bij de mannen? Ja, Djokovic uh, is eigenlijk vanaf het begin de grote favoriet. Hij speelt nu tegen zijn landgenoot uh, Tibzarevic. Hij is bezig in de eerste set, vijf gelijk. Um, Djokovic heeft tot nu toe heel makkelijk gehad in het toernooi. Dat telt natuurlijk ook mee. Zeker die laatste paar dagen nu het erop aankomt... dat ze dus dag in dag uit moeten gaan tennissen. En daardoor hebben Nadal en Murray vandaag zulke goede zaken gedaan. Die hebben amper tijd verspeeld. Drie setjes gewonnen. Als Djokovic dat ook doet, dan is Federer misschien een beetje de klos. Want die krijgt die zware partij. Tegen tegen Tsonga. Dus al met al van iedereen heeft Djokovic nog steeds de beste papieren. We horen op de achtergrond kreunende mannen. Heb jij voorkeur? Nou, Novak Djokovic, laat ik het daar maar bij houden. Ik heb voorkeur voor zijn mooi spel, laat nou, ik bedoelde... dat uh, maar zeggen. Prima. <laughs> ik leg het je nog een keer uit. Dank je wel. De eerste dag van het KLM Open. Het grootste golftoernooi van ons land is grotendeels verregend. Een flink deel van de spelers kon zijn ronde van 18 holes niet afmaken. Het toernooi lag vanwege die regen drie uur stil. Het werd dus een dag van wachten, hangen en hopen op beter weer. Ja, die regen die hoor je mooi, mooi op de achtergrond. Uh, hebben de spelers daar ook nog last van? De bezoekers hebben er in ieder geval last van. Rain drops ja, het is allemaal heel vervelend als je staat te kijken naar een Nederlander en iedereen loopt met een paraplu in je gezicht te prikken. Want zo gaat het dan. Het is een beetje oppassen allemaal. Maar ja, het luistert gewoon zo nat. Me, nou, met die nattigheid, dat, uh, ja, dat ik gewoon een paar keer tekort kwam omdat ik ze gewoon niet goed raakte. Het, het was ook wachten. Want, ja, het was heel onzeker hoe lang het ging duren. It's, I mean, it's very, very wet. Glen Eagles' last couple of years has been pretty wet. But... Soms kan je geluk hebben, soms kan je pech hebben. This is as, this is as wet as I've ever played in, I think. De raindrops gaan vol op mijn en ze Ik ging een paar balls op de range en het niet up, Dus so ik went terug in de physio van voor 20 minuten. Uh... Maar goed, ja, ja, het, is, het is niet makkelijk, maar iedereen heeft er, uh, heeft er, uh, ja, zit er zelfs in. Met name het gras wordt onvoorspelbaar: is het nat, is het niet nat? en Natuurlijk zijn deze mannen gewend. Om onder verschillende weersomstandigheden te spelen. Die omstandigheden kunnen natuurlijk ook wijzigen als het opeens heel hard begint te plansen. Ik weet niet precies hoe laat het is, maar het, het voelt alsof ik al een hele lange tijd op de golfbaan ben. Maar goed, ja, dat, dat heb je wel eens van die dagen. En uh, daar doe je niks aan. Toen, uh, toen die break. Uh, uh, lastige chip ook weer op. Uh... Op hol 7, zeven, waar, uh, waar ik, ook, uh, nou ja, die moest ik na de break doen, uh, een beetje pech met de nattigheid. de het was flooded within literally two minutes, so there must be so much water under the course. Ik heb in de players lounge uh, wat gegeten en uh, wat gezeten en ja, daar zit iedereen eigenlijk te wachten, dus uh, je zit een beetje te kletsen met iedereen en eigenlijk een beetje niks te doen. Dat is, uh, meer kan je ook niet doen. Eigenlijk is het kansloos hangen. Ja, dat, zo kan je het wel noemen, ja, je kan ook niet gaan trainen, want het, het regent en alles is zeiknat, dus dat had ook geen zin. Dus het was gewoon wachten tot de regen weg was en uh, ja, dan kon je weer wat gaan doen. De vlaggen, je kan ze gewoon aanvallen, want de ballen die, die rollen nergens naartoe. Maar uh, ja, morgen ga ik wel wat meer vlaggen aanvallen, want het kan gewoon. Maak jij dit vaker mee? Qua weer, ja, dit gebeurt wel een paar keer per jaar. Ik bedoel, we hebben dit jaar in Italië gehad en... Uh, ja, daar doe je niks aan als het weer tegen zit, zit het tegen. En uh, ja, dat, uh, het is alleen maar jammer voor, voor alle organisatie en alles eromheen... dat dat uh, ja, in het honderd loopt. Maar goed, ja, dat, uh, dat kan gebeuren en daar doe je niks aan. Dat was de dag op de Hilversumse Golfclub. U hoorde onder meer Joost Sluiter. Tim Sluiter en Simon Dyson. Deze impressie werd gemaakt door verslaggever Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Hoi. Het was een hoop ellende met regen. Het was eigenlijk uh, verschrikkelijk. Uh, het begon al smorgens op de dag. Laten we daar even oppakken, want uh, ja, dat is toch het begin van de dag. Het begon met vandalisme op uh, vier halls. Uh, er zijn daar vannacht mensen geweest op halls... die eigenlijk het verst af liggen van het clubhuis van uh, het promodorp... diep in het uh, bos. Daar kun je ook via een bospad wel komen. Uh, daar zijn uh, ja, mensen tekeer gegaan met scheppen, zo leek het. Uh, de cups waar de bal in hoort, in, de in hoort te vallen... Die waren daar uh, verwijderd. Het was een rotzooitje. Dat werd rond half drie uh, ontdekt. Nou ja, daar brak uh, behoorlijke paniek uit. Want die greenkeepers, de mannen die die baan moeten onderhouden, uh, die uh, werden opgetrommeld. Die zouden geloof ik al om vijf uur beginnen. Iedereen wakker gebeld. En uiteindelijk zijn ze erin geslaagd om dat voor elkaar te boksen. Met drie kwartier vertraging. Um, wie dat op zich geweten heeft, wie dat heeft gedaan, dat is nog steeds onduidelijk. Maar om half drie ontdekt. Dus er is wel bewaking. Alleen ja. die loopt een beetje rond. Uh, er lopen daar vossen. Uh, die worden van de baan afgehouden, daar zijn mensen voor ingehuurd. Um, dus er lopen mensen, om twee uur hadden die nog niets gezien... om half drie opeens zagen die Greens um, ja, er heel slecht uit... en moest er wat, uh, wat gebeuren. Uiteindelijk begint het programma dan met drie kwartier vertraging. Was er paniek, want ik heb even begrepen dat men niet wist... of men dat goed kon prepareren. Nou ja, dat was natuurlijk de vraag. Het was al zeiknat van gisteren. Uh, dan moet je nog een keer aan de bak. Ze hebben er zand op gegooid. Ze hebben het dicht kunnen krijgen. En ik moet zeggen, ik ben er vanmorgen meteen zelf ook even gaan kijken. Op hal 4 was dat. Uh, die was nog een beetje te belopen. Het zag er zeker niet slecht uit. Het was zeker te bespelen. En ik heb ook eigenlijk geen spelers gehoord die zeiden van, joh, wat was dat allemaal uh, moeilijk om daar te putten. Dus dat viel echt wel mee. Ja, en de regen. Je refereerde er al aan. Uh, ja, alles wordt binnen de kortste keren zeik en zeiknat. Dat begint met de toiletten die Helemaal vies worden, smerig worden. Dat is dan voor de toeschouwers. De paden zijn één grote modder. Gelegenheid, Ik klas op de site, gaan met openbaar vervoer. Ja, om daar nog maar niet over te beginnen. Inderdaad, ze hebben dan langs de A1 hebben ze het allemaal heel goed bedacht. Maar uh, dat was en allemaal gesloten. Zal vermoedelijk ook morgen grotendeels gesloten blijven. Komt met de trein. Vorig jaar hadden ze al wat uh, toestanden met het verkeer. Dus wat dat betreft, uh, de KLM open. En Hilversum is nog niet een heel groot succes. Dan wordt er gegolfd. Hoe laat uh, konden de eerste gaan starten? Uh, nou, het Exacte tijdstip zit ik even te denken, zal rond de klok van negen zijn geweest. En uh, ja, dan komt het op gang, uh, gaat het lopen, is het wel steeds slecht weer. En op een gegeven moment ligt het smiddags drie uur stil. Uh, vanaf een uur of kwart over één tot een uur of kwart over vier, zo rond de klok van half vijf. Uh, stortbuien, alles ondergelopen, greens die echt eruit zien als, uh, als godse meren. Ja, daar kan echt niet meer gespeeld worden. Dat ging eigenlijk heel erg snel op het laatst. Ik bedoel, er zat natuurlijk al, het is zandgrond... maar al heel veel water in die baan. En op een gegeven moment wordt het dan echt te veel En uh, ja, is het eigenlijk een, een kleine ramp aan het worden. Tussen aanhalingstekens. Dan heb je een leaderboard. Daar staan geen complete flights op, denk ik. Nee, heel veel mensen die hebben het niet kunnen afmaken. Uh, ja, dat is vervelend. Daar gaan ze morgen mee verder. Misschien komen we daar zo meteen nog eventjes op. Wel twee leiders in de wedstrijd. Die, die trekken zich er dan blijkbaar toch heel erg weinig van aan. Marcel Siem, dat is geen wereldtop... Een Duitser, en uh, Simon Dyson, een Engelsman, won in 2006, won in 2009. Dat is wel uh, subtop van de wereld. Uh, ja, zelfs hij zei met zijn elf jaar ervaring op de Tour, als ik me goed herinner, zo nat als hier, vandaag op Hilversum heb ik het echt nog nooit meegemaakt. Het was echt uh, ja, verschrikkelijk om, uh, om te spelen. Maar ja, een Engelsman regen, uh, ja, misschien geen toeval hè, dat hij het dat toch goed doet. En de Nederlanders? Uh, nou ja, Maarten Lafeber en Robert-Jan Derksen zaten in de middag. Uh, hebben uiteindelijk allebei acht holes gespeeld. Robert-Jan maakt uh, birdies op twee holes in die, uh, in die eerste acht holes. Dus dat is knap. Staat twee onder par. Uh, Maarten wat minder. En Jos Luiten die is klaar. Uh, ja, dat is toch een beetje de man waar je steeds het gevoel van hebt. Van joh, laat het een keer zien. De nummer twee van 2007 op de Kenmer. Uh, ja, raakt de fairways niet. Ligt in bunkers. Raakt bomen. Uh, Zo herkenbaar voor mij. Ja, en dan heb je eigenlijk het verhaal al verteld. Dat is niet goed genoeg. Eindig je plus drie, sta je bijna onderaan... en moet je nog echt nog heel erg je best doen. Althans, dat moet Joost uh, doen, Joost luiten, om uh, überhaupt het weekend uh, te halen. Hoe gaat het verder met het programma? Waar pakken ze het op? Uh, morgenochtend, kwart over acht, uh, de eerste ronde afmaken. Dat waren de mensen die vandaag in de middag zaten. Die moeten dan eigenlijk meteen door als ze morgen klaar zijn. En de mensen die vandaag vroeg waren, want zo gaat dat, mogen dan, zoals het hoort, gewoon morgenmiddag aan de bak. Maar dat programma dat zal steeds door elkaar gaan lopen. Ze zullen die tweede ronde morgen niet afkrijgen, dat wordt zaterdag. En dan zou er zelfs nog sprake van kunnen zijn... dat er uh, aan het einde van de middag zaterdag besloten wordt... van ja, we redden het allemaal niet. Uh, we gaan misschien zelfs dan maandag eindigen. Maar goed, met een klein voorbeeld. Behoud, want ik zie het niet, niet zo ver komen aan het einde van de rit. Maar als er nog een keer zo'n onderbreking komt van drie uur, dan heb je echt eh, nou in ieder geval een leuk toernooi. Want het is zo gek als het maar zijn kan. Dat heeft ook wel iets vervolgers natuurlijk iets spannends maar eh, het zal wel zonder eindigen, maar het wordt nog een halve job. En vanaf nu alle greens bewaakt. Ja, daar wordt eh, extra eh, mankracht voor ingezet. En eh, ja, het zou aardig zijn misschien om nog eens te weten wat hier naar wachten zit. Hè, maar ja. ja, maar verkeersen. Als je slaapt op half vijf? Ja, en jij hebt ze Nee. Dank je wel. <laughs> Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood. Ik zal wel een oude zak zijn, maar die van de Animals vond ik net iets lekkerder. De Eredivisie wordt zaterdag hervat. Na een drukke transferperiode zal een aantal ploegen in gewijzigde samenstelling op het veld verschijnen. Neem bijvoorbeeld FC Twente. Dat zag Brian Ruiz gaan en Leroy Fair komen. En die laatste werd vanmiddag op het veld van de Goalsvesten gepresenteerd. <truimert> ja, nou Leroy, dat is... Uh... <truimert> Vak P, nee, okay. <laughs> waar de P voor staat, dat we weet ik niet, ja, maar, ja, okay. maar dat, dat is wijze. het meest de P van Prezen. Ja. Ja. Promotie kan niet meer. Nee, nee, nee, nee. <laughs> nou, ja, nou, nee, Na een kleine wandeling over het veld is het tijd voor de overhandiging van het nieuwe shirt. Nou, Leroy, uh, je ziet, uh, dit is het prachtige aardige shirt van uh, FC Pente. Oh. Dat ga je dragen met verven. Rood. Ja. Fijn, dus er staat ook een beetje rood in. Ja, Dit is niet niet dus helemaal rood. Ja. Elke club waar rood in tenue zit, dat zijn winnaars. Ga nou, maar eens na. Na de officiële handeling ja. is het tijd voor de persconferentie. Perschef Richard Peters opent... Goed, trainer co heeft net met het uitreiken van het shirt... van twenty shirt aan Leroy Ver. Leroy officieel verwelkomd. Beide heren zitten hier om uh, eventuele vragen uh, van jullie te beantwoorden dus. En daarna krijgen we de gelegenheid om de hoofdpersonen even apart te spreken. Co-Adriaanse is in ieder geval zeer te spreken over de nieuwe aanwinst. Hij noemt Ver zelfs een... Uh, ik denk een uh, zeer moderne middenvelder. Een middenvelder die uh, goed kan verdedigen. Die uh, sterk is, die lang is. Die loopvermogen heeft, die dynamiek naar voren heeft. Die goed gevoel heeft voor de combinatie. Drang heeft om naar voren te gaan en goal te maken. Heel goed omschakelt. Dus uh, zeer, zeer bruikbaar in moderne voetbal. Hij wordt wel eens vergeleken met de stijl dan van Frank Rijkaard vroeger. Bent u daarmee eens? Ja, daar lijkt hij op qua postuur. Uh, en Frank uh, heeft ook het middenveld gespeeld als controleur. En later als uh, centrumverdediger. Ik denk met zijn capaciteit, zijn postuur. zou het ook internationaal gezien een fantastische centrumverdediger kunnen worden. Maar voor, daar is hij niet voor gehaald. Maar je weet het nooit uh, hoe de toekomst eruit gaat zien. Nou, mogen we hem niet zien als uh, vervanger voor Brian Ruiz? Andere positie, dat was een afmaker, een uh, man van de assists. Hoe moeten we hem wel zien? Ja, als middenvelder. Hij, hij zal niet op de plek van Brian gaan spelen. Brian stond uh, in mijn team uh, als, als rechtsbuiten. Die aangespeeld werd en dan met zijn linkervoet naar binnen dribbelde. Diogenaal de goal een goal maakte of een 1-2 zocht. Of in de combinatie, of, de bal, of gewoon het spel verlegde... Ja, en Brian of uh, Leroy is meer een type die het spel voor zich moet hebben. Met veel ruimte. Waarbij hij zijn uh, loofvermogen, zijn dynamiek uh, kwijt kan. Dus dat is een heel ander type speler. Heeft het u verbaasd hoe Leroy ver is omgegaan met alle, alle gedoe van die tijd? Hij heeft een rouwkaart gekregen, Hij heeft uh, spandoeken zien hangen. Mentaal leek hij on, on, on, onantastbaar eigenlijk. Hij speelde gewoon een goede wedstrijden voor Feyenoord. Jonge jongen en toch. Nou ja, dat heb ik ook in, in een persoonlijk gesprek vanochtend tegen hem gezegd. Dat ik heel veel bewondering heb voor hem. Hij is pas 21. Hoe rustig hij gebleven is. Hoe professioneel. En, uh, nou, ik heb hem ook gezegd toen ik 21 was. Uh, toen was ik niet zo ver. En dat hij ook al nu de beslissing kan nemen. Hij zit toch bij een hele goede club bij Feyenoord. Leuk team. Uh, de Kuip. Uh, goede trainer. En dat hij toch alles op een rijtje gezet heeft. Van, Ik denk op dit moment is Twente waarschijnlijk qua selectie wat verder... en daar kan hij me wat sneller doorontwikkelen. Nou, als je 21 bent en al die overweging kan maken... en dan al die weerstand krijgt en overeind blijft... en correct blijft... Nou, dan moet je heel intelligent zijn en uh, goed opgevoed zijn. En, uh, nou, daar heb ik heel veel bewondering voor. En het is een jongen met een grote persoonlijkheid... die waarschijnlijk in de toekomst uh, nou, heel belangrijk gaat worden voor het Nederlands voetbal. Leroy, de trainer roemt je vooral, omdat ik dat aan de kaak stel... Hè? Jij bent een speler die, ondanks alles wat er gebeurd is... rouwkaarten, eh, eh, spandoeken die er hangen... vervelende supporters van Feyenoord, omdat ze wilden dat je bleef... toch heel rustig bent gebleven en ook je niveau hebt gehouden. Een jongen van 21 jaar, hoe doet hij dat? Ja, uh, veelvuldig praten met mijn met mijn vader. De belangrijkste mensen, denk ik, in dit vak. En, uh, ja, waar, waar ik goed mee kan praten. En die hebben me uh, heel rustig gehouden, heel cool gehouden en zeggen... Uh, die zeiden van blijf besteren, blijf, blijf laten zien wie Leroy ver is. En dat heb ik proberen te doen. En dat heb je gedaan? Ja, ik heb het proberen te doen. Dus uh, ja, ik heb wel... Uh, ik heb moet zeggen dat ik wel een paar uh, goede wedstrijden heb gespeeld. En uh, gewoon lekker in mijn val zat. Dus ja, ik, uh, ik leed er niet onder, nee. Wat verwacht jij hoe jij gebruikt gaat worden? Nou, ik heb uh, gezegd dat ik in middenvelder ben en dat ik... Uh... Dat is een ruim begrip. Ja, precies. Ik, uh, ik wil gewoon op, uh, op middenveld spelen. en uh, ja, Er zijn genoeg middenvelders hier bij Twente, maar uh, ja, die concurrentiestrijd moet ik aangaan. en ja, die, die, ja, die durf ik ook aan te gaan, anders ben ik niet uh, ben ik hier niet gekomen. En ik wil me gewoon laten zien en hem uh, ja, hier bewijzen. Hoe kijk jij aan tegen die vergelijking met Frank Rijkaard? De man die uh, atletisch gebouwd opstomde, zoals jij dat ook kan. Ja, dat, uh, dat, is een hele, dat is een hele grote naam. En uh, ja, zover ben je nog lang niet. Frankrijk het is een, uh, een speler die uh, het EK heeft gewonnen. En uh, heel, heel belangrijk uh, is voor het Nederlands of, of geweest voor het Nederlands voetbal. Het uh, is gewoon een hele grote naam. Dus zover ben ik het nog lang niet. Maar het is inderdaad een hele mooie vergelijking. Dan moet je zaterdag weer tegen Roda. Daar heb je al tegen gespeeld en nog gescoord ook, hè? Ja, precies. Dus ik hoop uh, dat kunnen ze je nog een keer te kunnen herhalen. Maar het is raar hè om weer tegen Roda te moeten, toch? Ja, dat is inderdaad raar. Ja. Dus je, je speelt met Feyenoord tegen Rode. En uh, jij ja, wint met Rino. En uh, nu is het een totaal andere wedstrijd. Nu met, uh, met FC Twente. En, uh, ik hoop dat we uh, nog een keer uh, met Rino kunnen winnen. Wat verwacht je van het Europese toernooi, de Europa League? Ja, heel groot en heel mooi toernooi, denk ik. En, uh, ja, we gaan uh, volgende week donderdag of uh, volgende week donderdag spelen we tegen Voelen. En dat is zo'n uh, ja, van de mooiste wedstrijden, denk ik. En, ja, het is gewoon heel mooi om, uh, om op dit podium te kunnen verschijnen... en ik hoop, uh, hier ook te kunnen laten zien. Deze komende nacht begint in Nieuw-Zeeland het wereldkampioenschap Rugby. De grote favoriet is het gastland zelf... maar ook Australië en titelverdediger Zuid-Afrika worden getipt. Robert Portier is onze correspondent voor Nieuw-Zeeland. Goedenavond. Goedenavond. Robert, wat doet dit toernooi met het land, Nieuw-Zeeland? Ja, Nieuw-Zeeland staat op zijn kop natuurlijk. WK in eigen land, ja, dat is geweldig. Zeker als je zo rugbygek bent als uh, hier in Nieuw-Zeeland... Uh, daar is, uh, of hier is, is rugby gewoon de nationale sport, zoals bij ons voetbal. En uh, mensen in Nieuw-Zeeland verwachten dan ook niet anders dat hun team uh, het helemaal gaat maken op hun WK. En ik heb net nog even gekeken naar de kranten. Nou, die gaan over niks anders meer dan als, uh, als over het WK Rugby. Ook alle journaals openen ermee. Uh, en dat uh, is nog wel ergens op gebaseerd. Want het nationale team wordt door vele mensen beschouwd als gewoon het beste team ter wereld. Uh, en niet alleen door de Nieuw-Zeelanden zelf, ook eigenlijk in de rest van de wereld. En dat is gebaseerd op de resultaten. Want uh, de All Blacks, zo heet dat team, die uh, hebben eigenlijk tegen elk land vaker gewonnen dan dat ze hebben verloren. Dus Nederland ver of uh, Nieuw-Zeeland verwacht nogal wat. Uh, vier jaar geleden was het evenement in Frankrijk, er werd toen ook gespeeld in Wales en Schotland, grote landen. Uh, het is dus een heel groot mondiaal evenement, kan Nieuw-Zeeland dat aan? Ja, daar was uh, inderdaad wel even wat twijfel over uh, aanvankelijk. Het is verreweg het grootste evenement dat Nieuw-Zeeland ooit eens in eentje heeft georganiseerd. Na het WK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France is dit het vierde sportevenement ter wereld in grootte. Um, ja, en Nieuw-Zeeland, uh, daar had men toch wel wat twijfel over of het bijvoorbeeld genoeg hotelkamers had... om al die mensen te herbergen die het land gingen bezoeken. Um, nou ja, het lijkt erop dat dat allemaal wel gaat lukken voor de um, verschillende deelnemers... Daar zijn inmiddels de hotelkamers natuurlijk gewoon gereserveerd. Uh, daarnaast komen er nou, meer dan 100.000 bezoekers naar het land toe om de wedstrijden te bezoeken. Het lijkt erop dat daar uh, voldoende plek voor is. Uh, het is ook nog eens een keer een uh, lastig toernooi om te organiseren omdat het gewoon heel erg lang duurt. De finale is pas op 23 oktober. Dat moet samenvallen met een nationale feestdag hier in Nieuw-Zeeland. Zodat er uh, zoveel mogelijk mensen maar kunnen gaan kijken. Uh, de enige echte zorg op dit moment is eigenlijk de kaartverkoop. Uh, die loopt een beetje achter en uh, lang niet alle wedstrijden zijn verkocht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wedstrijden als Japan tegen Argentinië. Hè, wat toch de mindere goden zijn in, uh, in, in, in de rugbywereld. Ja, dan, uh, dan is het toch wat moeilijker om die wedstrijden te verkopen. En dat zijn nog, nog wel een beetje de zorgpunten eigenlijk. En wat uh, betreft de kosten, zijn er nog protesten geweest van de bevolking? Oh nee, op dit moment helemaal niet. Kijk, de mensen zijn er gewoon trots. Dat het WK in eigen land wordt georganiseerd. vergelijk het maar eens. wanneer het WK voetbal in Nederland zou worden georganiseerd. Ja, dan gaan we uh, op het moment dat het toernooi begint. niet nadenken over de kosten. Um, wat vervelend is voor Nieuw-Zeeland. is wel dat het uh, ja, economisch. allemaal niet zo lekker draait. En uh, dat het land afgelopen jaar. getroffen is door een grote aardbeving in uh, Christchurch. Nou, die stad die stond zelf gepland als uh, een van de locaties voor een hele reeks aan wedstrijden. Die zijn natuurlijk allemaal verplaatst. Um, maar um, veel mensen daar, um, uh, ja, die, die, die hadden eigenlijk veel last van het feit uh, dat ze allemaal schade hadden. Toen ze een keer hoorden dat ook nog eens het WK werd verplaatst, nou, dat was echt de echte domper. Daar hebben heel veel uh, volwassen mannen thuis zitten huilen dat dit aan hun stad voorbij ging. Mocht het nou straks allemaal wat slechter gaan, sportief dan gehoopt, nou, dan zou het kunnen zijn dat daar nog uh, vragen worden gesteld. Voor, had al dat geld, hè, die uh, 200 miljoen dollar die dit toen nooit kost, niet beter kunnen worden besteed aan de wederopbouw van, uh, van de stad? Uh, en, in, in plaats van het, uh, het organiseren van zo'n sportfeestje. Ja, dan sportief. Uh, enige wereldtitel van uh, Nieuw-Zeeland... Uh, was ook meteen tijdens de Eerste Wereldkampioenschap in 1987. Je zegt het, het gasland is favoriet. Wat merk je daar nou precies van in Nieuw-Zeeland? Nou, Mensen verwachten niet alleen dat Nieuw-Zeeland wereldkampioen wordt. Ze eisen eigenlijk die titel. He, tot nu toe deed Nieuw-Zeeland aan alle toernooien mee. Uh, ze waren, in elk toernooi waren ze eigenlijk favoriet... En toch hebben ze maar één keer gewonnen. En dat is ook gelijk het probleem. Blijkbaar krijgen ze ergens tijdens dat toernooi toch last van knikkende knieën. Nou, nu in eigen land vinden de fans dat het gewoon moet gebeuren. En uh, dat zal de druk op de ploeg nog wel fors uh, verhogen. Nou, de voortekenen waren niet zo heel erg goed. Afgelopen jaar uh, hadden we het Tri-Nations toernooi. Een toernooi tussen uh, grootmachten: uh, Nieuw-Zeeland, Australië en uh, Zuid-Afrika. Nou, een paar weken geleden was daarvan de laatste wedstrijd Nieuw-Zeeland tegen Australië en die werd verloren. Nou ja, het kan natuurlijk zijn uh, dat dit een prikkel is om het toch nog iets beter te gaan doen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat de vorm toch iets minder goed is dan dat al die Nieuw-Zeelanders verwachten. Oké, okay, dankjewel. En, uh, ik ga even terug in de tijd, uh, na 1994. We zaten met het WK Voetbal in Orlando. En opeens zei iemand, ik lees in de krant dat Stevie Winwood optreedt in Clearwater. En we gingen met z'n allen in busjes daar naartoe... en dan kwamen we in een geweldige sporthal van een school eigenlijk. En daar zat hij. Ginger Baker en Stevie Winwood. Nou, wat zou je het liefst doen? Zingen in zo'n band, of drummen, of gewoon lekker dat Hammond-orgel? Stevie Winwood met. Well, you see a chance. We gaan door met tennis. Ook in eigen land er getennist. In Alfa aan de Rijn vindt deze week het Challenger to toernooi Teen International plaats. Voor de op het US Open uitgeschakelde Nederlanders de gelegenheid voor revanche Dus weliswaar op een ander niveau, maar toch ook de onvoortuinlijke Timo de Bakker, verhaalde het natte New York voor het regenachtige Alfen. Mocht u denken, zo, dan gaan we nu eens lekker naar een stukje tennis luisteren, dan moet ik u teleurstellen. Dit geluid was namelijk vandaag het verhaal van de dag hier in Alphen aan de Rijn. Dus het is zuur en uh, veel wachten en uh, ja, kunnen we niets voor doen. Timo de Bakker had vandaag twee keer in actie moeten komen, maar zijn enkel partij viel in ieder geval in het water. Maar dat is dan wel weer een mooie gelegenheid om eens even polshoogte te nemen. Ik gaan een hele cliché vraag stellen, maar het is eigenlijk wel de belangrijkste vraag van vanmiddag. Hoe is het met je? Met mij gaat alles goed. Uh, ja, qua tennis natuurlijk wat minder, uh, daar niet van. Maar uh, verder uh, gaat alles goed met me. Ik heb in ieder geval het gevoel dat ik, uh, dat ik goed bezig ben. Alleen uh, er gaat gewoon veel tijd uh, overheen voordat ik uh, denk weer sta waar ik, waar ik kan staan. De bakker stond namelijk ooit in de top 50 van de wereld. Inmiddels is hij zo'n 100 plaatsen gezakt. Nou, nu, nu zal ik voornamelijk challenges moeten spelen. Ik zal, als het goed is, deze week nog gaan zakken. Van de Adenhuis open. Tenzij ik het hier heel goed ga doen, zal ik nog wat verder droppen. Maar ja, daarna heb ik ook gewoon het hele jaar bijna niks meer. En volgend jaar hoef ik ook niet zoveel zorg te maken om, om de punten die ik heb gehaald. Het zijn er niet zoveel. Wat ik zeg, ik zal eerst gewoon mijn niveau weer moeten vinden. Zijn er wel eens momenten geweest dat je dacht, zak er maar in met dat tennis? Het is tweede in twee dagen die het aan me vraagt. Ja, want die vraag komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is nog maar een jaar geleden dat de bakker andere tijden kende. Bijvoorbeeld op Wimbledon. En nu maakt hij het wel af. Een zwaar bevochten vijfde set voor Timo de Bakker, die hij uiteindelijk wint met 16-14. En dus is hij na twee dagen door naar de tweede ronde van Wimbledon. Hij schopte het zelfs nog een rondje verder door de Amerikaan Isner te verslaan. Dit jaar ziet er vooralsnog heel anders uit voor de bakker. Ik denk dat ik gewoon te lang heb gespeeld en dat ik gewoon te leeg was, te veel heb gereisd, te, veel, uh, ja, te lang heb gespeeld op dat moment. En... Was je oververmoeid ook? Ja, misschien wel een beetje, waardoor ik mezelf gewoon niet kon zetten om, uh, om, om ervoor te gaan, om meteen om weer uh, voor te bereiden op het nieuwe seizoen. En daar moet het gebeuren in, de SEM, uh, daar leg je de grootste basis. Wanneer was het eerste moment dat je echt uh, zelf het besef kreeg van, verdorie, wat is er toch aan de hand? Ik denk uh, weer toen ik begon op gravel. Mijn eerste wedstrijd was nog oké, okay, speelde ik een goede set. En daarna was, ik gewoon, uh, was mijn eerste wedstrijd weer op gravel een lange tijd. En ik kreeg last van mijn lease een beetje, maar gewoon echt vermoeid. En ik werd gewoon heel makkelijk weggezet. En ook gewoon qua tennis, gewoon veel te weinig gedaan. Waardoor ik gewoon merkte dat ik de dingen die ik dat jaar daarvoor zo goed deed... Uh, totaal niet uh, meer, ja, in ieder geval qua vertrouwen niet meer kon doen. Of gewoon heel vermoeid had om te doen. En ook niet in de buurt te bijkomen, ja, dan, dan ben je gewoon ver weg. Ben je tevreden met de begeleiding die je nu hebt? Ja, ik, ik werk sinds een paar weken met een, met een Kroaat, de broer van Mario Antjes. Uh, ik ben er tot nu toe heel, heel tevreden met Het is een jongen die, uh, die ontzettend hard werkt op de baan. En daarbuiten gewoon een hele relaxte hele man is. En dat is wel wat ik nodig heb, iemand met wie ik naast de baan gewoon kan lachen en uh, kan zitten. En uh, op de baan heb ik gewoon iemand nodig die me aanpakt. En uh, ik denk dat hij er wel de goede mix in heeft. Wat is in jouw ogen het belangrijkste wat er nu moet gebeuren om weer op dat oude niveau te komen? Veel tennissen, veel fysiek doen, veel wedstrijden. Maar dat is juist waar je eigenlijk ook een beetje nat gegaan bent, zei het net zelf. Ja, ja daarom uh, moet daar gewoon veel in gebeuren. Ik heb gewoon een trainingsachterstand nou, ja, door wedstrijden. Ik bedoel, je hebt fit en je hebt wedstrijdfit. Dat zijn ook gewoon weer twee andere dingen. Op een gegeven moment dacht ik dat ik fit was, maar toen merkte ik in de wedstrijd dat ik gewoon niet fit was, terwijl ik me wel goed voelde. Dus dat, dat zijn ook gewoon andere dingen. Dus ik moet gewoon wedstrijd fit worden en gewoon veel uren op de baan maken. De bakker blijft dus optimistisch naar de toekomst kijken. Met zijn nieuwe coach Ants aan zijn zijde is er vooral het geloof in zichzelf. Dat is het belangrijkste. Ik zeg progressie maken. Ik voel dat het beter wordt, dat ik fitter word, dat ik, dat ik beter speel. Ik denk niet meer dat ik uh, naar rankings mag kijken op dit moment. Ik bedoel, of ik nu 150 of 100 uh, eindig... Uh, ik bedoel, het zal niet, uh, ik zal niet eind van het jaar uh, jarigen van een topjaar heb ik gehad. Dus ja, ik, uh, ik denk dat ik nu gewoon uh, zorgt dat ik zorg dat ik gewoon deze paar maanden nog gewoon goed pak... om begin van ons jaar weer uh, hopelijk uh, op niveau te zijn. En, ja, dan, wat ik net ook zei, dan kan het gewoon snel gaan. En, ja, ik, ik weet dat ik het in me heb. Ik, weet, ik heb laten zien dat ik de jongens aan kan en ook gewoon constant. Dus ja, daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Dus ja, ik denk dat het inderdaad gewoon belangrijk is dat ik gewoon progressie blijf maken en dat ik voel dat het beter gaat. En dat geeft je ook zelfvertrouwen wat je weer nodig hebt. We gaan, we gaan weer door met Marcelle Mesker. Marcelle, ik zei in de aanhef Express Team International omdat Theon International tennis en anders niets vandaag niet gold, hè, daar? Nee, in uh, Elfen was, uh, op, uh, op was het, in Alphen was het uh, ja, net als eigenlijk, uh, overal Nederland drama met het weer. Dus uh, wacht, ze dus beginnen daar morgenochtend om negen uur. En ik hoorde Timo de Bakker, uh, want ik was er vanmiddag even, al zeggen van... Uh, nou, ik hoop niet dat ik morgen om negen uur hoef. Want dan uh, was hij nog niet helemaal wakker. Dan even over de partij die nu nog aan de gang is. Ja, Caroline Wozniacki leek het zo makkelijk uh, te doen, die halve finale halen. 6-1, 5-3 voor. Toen verloor ze haar service. Die Andrea Petkovic, grote Duitse sterke speelster, nummer 10 geplaatst. Uh, beetje robotachtig tennis, maar oh, wat een mentaliteit heeft die meid. Die vecht zich terug en nu zitten we in de tweede set tiebreak. Die zijn ze zojuist begonnen. Dus uh, Wozniacki moet aan de bak, want anders uh, komt er nog een derde set. En ook bij Novak Djokovic in het Arthur uh, S Stadium speelt hij tegen landgenoten... Janko Tipsarevic, De eerste set won hij dus op het nippertje. 7-6, stond daar 6-5 achter. Tipsarevic serveerde voor de eerste set. Ja, Djokovic een beetje mat. Want hij staat nu 3-0 achter, een breek achter. Maar ja, ik, ik, volgens mij heeft hij zo'n vertrouwen... dat als het dan puntje bij paaltje komt, is, uh, 5-4, eind tweede set... dan uh, trekt hij er even aan en dan komt hij weer langs zij en gaat er overheen. Want die vorm heeft Djokovic wel. En Tip uh, Tibzarowicz zal dit uh, niveau wat hij nu laat zien... want hij speelt goed, ja, dat zal hij denk ik toch niet uh, 3-4 of 5 sets vol kunnen houden. Goed, Marcella, we spreken je morgen ongetwijfeld weer. Morgenavond uiteraard is er ook weer langs de lijn tussen 10 en 11 zoals u van ons gewend bent. En direct sluit het oog op morgen aan. De presentator is dan Chris Keijne. Wat mij betreft, ik ben er aanstaande zondag weer met Studio Voetbal. En wie onze gasten zijn Jan van Halst, Jan Mulder... in ieder geval Arno Vermeulen en wellicht Kees Jansma. Daar wordt nog druk over overlegd. Volgt u het maar. En volgende week donderdag ben ik er weer met langs de lijn. Graag tot dan.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 Een weergeloze roman over de liefde en de dood. Vossenblond. De nieuwe roman van Rasja Peper ligt nu in de winkel. Ook verkrijgbaar bij de Liepers boekhandel. Dit is Radio 1.